Meneer Chang vertelt Deel 2 in een serie van 8, gewijd aan het dagelijks leven in China. Vanavond is het onderwerp de liefde. Daar praat men in China liever niet over. Het ongetrouwd zijn is wel heel moeilijk, maar het huwelijk vaak nog moeilijker. Liefde is in China pas op de tweede plaats een verheffend gevoel. In de eerste plaats is liefde in China een benauwend probleem. Meneer Chiang vertelt Weet u, in China is iets veranderd. Ieder van ons weet het, ieder voelt het, maar je kan het niet zien en niemand praat erover. Wat is er dan veranderd? De talrijke problemen zijn niet minder geworden. De woningnood is een probleem, de levensmiddelenvoorziening is een probleem, het krijgen en hebben van kinderen is een probleem en de kinderopvang ook. Alles is een probleem. Dus wat is er veranderd als alles bij het oude is gebleven? Wij zijn veranderd, de mensen. Wij berusten niet meer domweg in de problemen, we willen ze oplossen. Problemen, problemen, ze bedekken China als met een dikke laag sneeuw. Maar daaronder wacht al vele jaren lang het leven, en dat wil er nu uit. Groeien, warmte, dooien. Deze grote verandering in ons is heel klein. Daarom kan ook niemand die zien. Hoewel iedereen voelt, wij willen leven, nu, meteen. In elk geval zo gauw mogelijk, en niet pas als alles voorbij is. We willen niet meer wachten. We voelen ook heel duidelijk dat het niet lang meer kan duren. We hopen, we vertrouwen, maar voor alles verlangen we. Eén miljard mensen verlangt naar een lichter leven. Dat is de verandering. En die zal alles veranderen. Dat zit als een naderende lente in de lucht van China, en zal langzaam, eerst hier, dan daar, ...de sneeuw van onze problemen doen smelten, ...maar onstaatbaar. Ik ben ook al veranderd. Dat ik zoiets als het voorgaande heb opgeschreven... ...en uitgesproken, is een verandering die mij verontrust. Nieuwe gedachten zitten als knoppen in mijn hoofd. En als ik in de spiegel kijk, denk ik soms bezorgd... ...dat de groene puntjes ervan misschien al tussen mijn haren te zien zijn. Weet u, het kost me moeite nu over iets te spreken waarover men in China niet spreekt. Ik bedoel de liefde. Want de liefde is in China pas op de tweede plaats een verheffend gevoel. In de eerste plaats is het een drukkend probleem. Veel echtbaren leven gescheiden, maar ze zijn niet gescheiden. Ze zijn getrouwd, maar slechts voor twee weken per jaar. De man bijvoorbeeld werkt in Peking, de vrouw in Canton. En van Peking naar Canton is verder dan van Londen naar Parijs. Na de eindiging van hun opleiding kregen ze net als iedere Chinees te horen in welke stad en in welk bedrijf ze moesten gaan werken. Niemand kan zelf beslissen in welke stad hebben wonen en in welk bedrijf hebben werken. Daarover wordt in de sectie werkverschaffing beslist. De ambtenaren die met de verdeling van de banen zijn belast weten over het algemeen of twee kameraden van elkaar houden en misschien willen trouwen. In dat geval zullen ze waarschijnlijk proberen beide naar dezelfde stad te sturen. Maar misschien wil het plan het anders, of de voornemens van de twee, zijn op het moment dat de beslissing valt nog niet helemaal duidelijk, met het gevolg dat de een naar Peking, de ander naar Canton wordt gestuurd. Ze kunnen elkaar dus niet meer ontmoeten. In plaats daarvan schrijven ze elkaar brieven. Liefde alleen nog per post. Na twee jaar staat het besluit dan toch vast. Ze willen trouwen. Ze willen het, dus kan het ook. Trouwen is in China geen probleem. Niet trouwen is in China een probleem. Iedere man die met een vrouw, iedere vrouw die met een man wil samenleven, moet eerst trouwen. Wie niet getrouwd is, kan ook niet samenleven. Niemand mag de ander eerst uitproberen. Samen zijn op proef, bestaat bij ons niet. Dat is strijdig met de socialistische moraal. Ze trouwen dus. Het zij in Peking, het zij in Kanton. En ze mogen twee weken samenleven. Dat is het huwelijksgeschenk van de regering aan de jong Maar na die twee weken moeten ze weer van elkaar weg. Na twee weken moeten ze terug naar hun werk. De man naar Peking, de vrouw naar Kanton. Weer een jaar lang alleen maar liefde per post. Brieven in plaats van leven. Tot de volgende toegestaande ontmoeting. Elk jaar mogen ze dus twee weken samenwonen. Dat is het recht van gescheiden wonende echtparen. Een bijzondere regeling, want er bestaat in China eigenlijk geen vakantie. Vakantie is voor oude mensen. Wie niet meer kan werken, kan vakantie houden. Als je oud bent, heb je daar de tijd voor. Voor die veertien dagen huwelijksverlof reist de man dus naar zijn vrouw, of de vrouw gaat naar de man. Het geld voor de reis wordt door de staat betaald. En daarna is alles weer voor een jaar voorbij. Ieder gaat terug naar zijn werk. Adieu. Tot de volgende keer. Niemand spreekt van uit elkaar gerukt worden. Het gebeuren is te normaal. Te veel paarden hebben zo'n huwelijk op termijn. Maar hoe moeten daarbij dingen ontstaan? Hoe kunnen mensen zo naar elkaar toe groeien? En dat moet een leven lang zo doorgaan? Na vijf, zes jaar oud, hoe moet dat met de kinderen? En hoeveel kost het om een gezin dat ergens anders woont te onderhouden? Een gezin op papier dat elkaar maar eenmaal per jaar ziet en elkaar niet kent. Wat moet er van zo'n relatie? Wat moet er van zo'n bestaan worden? Eerst groeit het verlangen, daarna de moede en dan de berusting. Teleurgestelde levens. Tot de dood ze verenigd, zegt men bij ons in China. Weet u, tijdens de culturele revolutie werd een wet uitgevaardigd die de boeren verbood naar de stad te trekken. Wie boer was, moest boer blijven. Wie op het land werkte, mocht daar nooit weg. De trek naar de stad, die ook bij ons net als overal plaatsvond, moest op die manier worden gestuurd. Die wet is nog steeds van kracht. Wat betekent dat? Dat betekent dat een paar dat gescheiden in twee steden woont, nog altijd hoop kan hebben op een dag te kunnen samenleven. Maar als een stedeling een vrouw heeft die op het land werkt, dan zullen ze nooit samen kunnen wonen. Nooit. Geen schijnvakant. Twee weken per jaar. Hun hele leven lang. Dat is alles. Maar hoewel dat zo is, en hoewel iedereen het weet, trouwen er steeds weer stedelingen op het land. Want soms kan iemand in de stad geen partner vinden, omdat hij daar misschien geen vrienden en verwanten heeft die hem daarbij helpen. Dan gaat hij naar het land om daar zijn familie te vragen en bij het zoeken behulpzaam te zijn. Ik ken veel mensen die dat gedaan hebben. En soms wil iemand in de stad ook geen partner vinden omdat hij op het land al iemand heeft van wie hij namelijk houdt. En met wie hij trouwt. Omdat hij geen leven zonder liefde wil, blijft deze liefde zonder leven. Tsingtai en ik hebben geluk gehad. Aan de Universiteit van Shanghai, waar Ching tai en ik studeerden, was het bekend dat wij elkaar graag mochten. Ook de ambtenaar die met de verdeling van de banen belast was, wist het. En omdat hij het wist, en wij hem kenden, stuurde hij ons allebei naar dezelfde stad, naar Peking. Normaal gesproken proberen ze relaties die tijdens de opleidingen zijn ontstaan, niet te verstoren. Ze willen de mensen heus niet ongelukkig maken. Maar misschien zijn we gewoon te veel. Toen Tsingtai en ik in Peking trouwden, kregen we een kamer. We hadden opnieuw geluk, want niet ieder die trouwt krijgt een kamer toegewezen. Veel jonge mensen willen trouwen, maar ze kunnen het niet, omdat ze geen kamer hebben. Dus moeten ze wachten. Eén, twee, drie jaar lang. Als ongetrouwde moeten ze met meerdere collega's één slaapruimte delen van twaalf vierkante meter. Die wachttijd duurde lang. En soms worden ze zo ongeduldig dat ze toch maar trouwen, ook al hebben ze geen gemeenschappelijke kamer. Ze lenen van vrienden een bruiloftskamer voor de gebruikelijke twee weken en gaan dan weer uiteen. De vrouw gaat terug naar haar collectieve slaapruimte, de man gaat terug naar de zijne. Maar als de vrouw zwanger wordt, bestaat eerder de mogelijkheid een kamer te krijgen. En als hoogzwangere heeft ze nog meer kans. Daarom proberen paren zonder kamer zo gauw mogelijk een kind te krijgen. Hoewel de functionarissen de jonge mensen steeds weer waarschuwen, trouw niet voordat je een kamer hebt, doen velen het toch. Omdat ze geloven dat met de eerste stap ook de tweede mogelijk wordt. Maar het leven is afschuwelijk voor zo'n jong echtpaar zonder kamer. Na twee weken hebben we hebben meteen weer uit elkaar, elkaar alleen in het park of bij vrienden ontmoeten, alleen maar met elkaar kunnen praten, maar geen eigen kamer hebben om samen te zijn. Afschuwelijk. En ze kunnen het zich niet veroorloven in een hotel te wonen, ze moeten gewoon wachten. Twee, drie jaar lang resten niets anders dan als jonggehuwde op het huwelijk te wachten. Zo gaat het met veen. Denkt u echter niet dat daar aan huwelijken kapot gaan? Het huwelijk is in China onbreekbaar, net als ons porselein. Wie eenmaal een keuze voor iemand heeft gemaakt, moet zich daar een leven lang aan houden. Want glas en geluk gaan moeilijk stuk. De duurzaamheid van het Chinese huwelijk is uitzonderlijk, want het is lang niet makkelijk om te scheiden. Daar moet wel een heel gegronde reden voor zijn. Als een man zegt, ik hou niet meer van mijn vrouw, is dat geen reden om te scheiden. Maar als de vrouw ziek wordt, is dat wel een reden, of als ze geen kinderen kan krijgen. Maar iemand die alleen probeert te scheiden omdat hij genoeg heeft van zijn vrouw, en ook al heimelijk een vriendin heeft, zo'n diep gezonkene begaat, o oh lieve hemel, zoiets als een misdaad. En daarom houden wij de moraal hoog in ere. Er bestaat bij ons een heel goed toneelstuk over liefde. Een heel indringend stuk. Reden waarom het door Maal verboden werd, en natuurlijk al helemaal door de bende van vier. Pas nu, na zoveel jaren waarin het verboden was, mag het worden opgevoerd. Een stuk over de liefde. Een liefde die niet bestaat, omdat ze niet mag bestaan. Het verhaal is simpel genoeg. Een man en een vrouw houden van elkaar. Maar ze zijn leden van de partij, de man is zelfs een hoge functionaris en beide zijn al met een ander getrouwd. Dus is deze liefde onmogelijk. Onmogelijk voor een oprecht partijlid, onmogelijk voor een overtuigd communist en onmogelijk voor trouwe echtgenoten. Maar ze houden van elkaar. Ondanks alles houden ze van elkaar. Alleen, ieder moet het voor zichzelf houden. Ze mogen elkaar nooit privé ontmoeten. Ze kunnen nooit privé met elkaar praten. Ze durven elkaar niet eens hun liefde te bekennen. Alles blijft geheim en verborgen. Nooit praten ze erover. Niemand merkt er iets van. Een treurige geschiedenis, want het komt maar tot één ontmoeting tussen die twee. Vijf minuten krijgen ze. Vijf minuten privacy. Nabijheid. Contact. Contact. Ze lopen samen een straat op en neer. En omdat die vijf minuten zo kort zo belangrijk zijn, zeggen ze allebei geen woord. Dat is alles. En zo blijft het. Pas als de vrouw op sterven ligt, praat ze erover. Ze vertelt het verhaal aan haar volwassen dochter, een overtuigde communiste heeft haar leven in dienst gesteld van de grote socialistische zaak. Aan haar eigen zaak, haar levenslange liefde, is ze niet toegekomen. Een goed leven, een braaf leven, een dapper leven, een voorbeeld. Niets van dit alles wordt door dit voorbeeld ter discussie gesteld. Nog de berusting, nog het socialisme, nog de eindeloze trouw. Maar op het eind zegt ze tegen haar dochter... Als communistisch partijlid ben ik natuurlijk materialist en geloof ik niet in God. Maar als er toch een hemel zou zijn, hoop ik erin te komen. Want alleen daar zal ik eindelijk kunnen zeggen dat ik van hem hou, zonder van hem gescheiden te worden. Alleen daar, ik hou van je, zonder straf. En elke avond, als de toneelspelster deze laatste zin heeft uitgesproken. breekt er iets in het hele theater. En misschien niet alleen daar. U zult in deze geschiedenis misschien niets bijzonders zien, maar voor ons was het een sensatie. Want het was niet alleen verboden zo te schrijven, het was ook verboden zo te denken. En het was zelfs geboden zo te voelen. Hoe zou zoiets ook maar kunnen bestaan? Iemand houdt niet van zijn eigen partner. Een communistisch partijlid nog wel. Partijleden zijn toch bijzondere mensen? Partijleden, zegt Stalin, zijn van een bijzondere materie gemaakt. En dit communistisch partijlid, deze bijzondere persoon, zou een buitenechtelijke relatie hebben. Dan zou hij een contra-revolutionair zijn. Onvoorstelbaar zoiets als een zondige paus. Maar als de zonde nu eens dus niet bij de persoon zou liggen, niemand waagt het zoiets te denken. En hetzelfde wat in dit toneelstuk verteld wordt, hebben veel mensen meegemaakt. Maar ze mochten het nooit laten merken, ze moesten het diep geheim houden. Ik ken zulke gevallen, en ik weet hoe moeilijk het voor die mensen was om hun hart niet te kunnen volgen. Nee, als je met iemand getrouwd bent, mag je alleen van hem houden en van geen ander. Als je eenmaal gekozen hebt, ook als die keuze fout was, moet je je daaraan houden. Niemand wordt gedwongen te trouwen. Ieder mag vrij kiezen, maar slechts eenmaal in je leven. Wie zich vergist heeft, moet met die vergissing leven. Want de mens heeft ongelijk, weet u, nooit die ideologie. Weet u, bij ons leven heel veel mensen op een nogal ellendige manier samen. Ze houden niet van elkaar. Maar wat moeten ze doen? Bij sommigen ben ik er zelfs zeker van dat ze nooit in hun leven van iemand hebben gehouden. Veel te jong hebben ze de ander leren kennen en gedacht dat ze verliefd waren. Veel te snel zijn ze getrouwd, kregen ze een kamer en kinderen. En langzamerhand merkten ze toen dat er iets ontbrak. Maar ze wisten niet eens wat. Want ze hadden nooit anders meegemaakt. Dus konden ze alleen maar denken, misschien hoort het zo. Misschien is dat het leven. Maar als iemand nu ontdekt dat hij helemaal niet van zijn vrouw houdt, en dat er een ander voor hem is, wat moet hij dan doen? Moet hij dan zeggen, ik hou niet van mijn vrouw, ik heb nooit van haar gehouden, ik hou van een ander? Hij kan het niet zeggen, en hij mag het ook niet. En zelfs als hij het zegt, omdat hij het niet meer uithaalt. als hij werkelijk de moed heeft om naar zijn vrouw te gaan en het haar te zeggen, en als hij naar de leider van de sexy familie aangelegenheden gaat, en het hem zegt... Dan, dan zullen ze hem allemaal helpen. Zijn vrouw, zijn vrienden, zijn collega's, de partijsecretaris. Alle zullen tegen hem zeggen, je hebt een fout gemaakt. Je moet daar goed over nadenken. Alsjeblieft, keer terug op je schreden. Wij helpen je daarbij. En als hij toch blijft volharden in zijn liefde voor een ander. En niet op zijn schreden terugkeert. En zich niet laat helpen dan is het voor zijn echtgenote duidelijk dat hij een bourgeois houding heeft aangenomen, dat hij een contra is geworden en kan ze hem zelfs openlijk aanklagen. Ze kan hem daarvoor zelfs laten veroordelen, bij ons. Ik weet niet of deze dingen in de toekomst zullen veranderen. Een beetje misschien, en dat zou al veel zijn bij ons. Natuurlijk zijn ze bang te veel te veranderen. Natuurlijk kunnen ze niet zeggen, als je het niet meer uithoudt met je partner, kan je een ander uitzoeken. Als ze dat toelieten, kwamen het tot zeer scheidingen. Dat zou het maatschappelijk raderwerk verstoren en ze willen het juist stabiliseren. Elk gezin moet een stevige bouwsteen zijn voor het communistisch fundament. Scheiden we van? trouwens? Het is werkelijk komisch. Als een man en een vrouw er inderdaad in slagen te scheiden, krijgen ze toch geen tweede kamer om ook gescheiden te kunnen leven. Ze leven verder in hun ruimte, nog jaren, en wachten. Scheiden waartoe? Als je je dus de mogelijkheden realiseert, zie je ervan af. Wie in China van een ander houdt dan met wie hij getrouwd is, en wie een ander leven zou willen leiden dan waaraan hij met handen en voeten gebonden is, zou zich misschien moeten afvragen...